Goedemorgen, Kees. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zal nog ja. even zeggen... welkom terug, luisteraars, bij Goedemorgen Zandvoort. We zitten nu in het laatste uur... en we gaan praten met Kees Vreeburg. Goedemorgen, Kees. Wat fijn dat we je aan de telefoon hebben. Ja, ja goedemorgen. Leuk. Even gezellig. Ja, we kunnen even een beetje bijbabbelen Ja. Op het zullen uh, alleen. Ja. Dat Hoe gaat het met ja. je? Nou, met mij gaat het helemaal prima. Ik heb het helemaal naar mijn zin. Ik heb... Uh, en uh, 2019 mijn winkel gesloten en uh, ja, en ik heb zo uh, van alles uh, om de hand. Ik uh, verveel me geen dag en de dagen vliegen voorbij, dus ik uh, mag helemaal niet mopperen. Nou, dat is heel fijn om te horen, want ik weet dat er heel veel mensen die uh, heel lang en heel hard gewerkt hebben en dan uh, zeg maar hun uh, baan kwijt zijn op wat voor reden dan ook, of ermee stoppen zelf of het kwijtraken, die dan toch in een soort gat vallen. Maar dat is dus bij jou niet gebeurd? Nee, dus zeker niet. Ik heb dat helemaal goed voorbereid. Ik heb twaalf uh, jaar te koop gestaan. En uh, toen uh, we hadden we dus ook afgesproken met mijn vrouw toen de tijd rond de 60 willen we de boel gaan verkopen en dan willen we een ander leven leiden. En ja, dat is helaas een beetje anders gelopen. Zij is natuurlijk uh, op 59-jarige leeftijd is ze weggevallen. En dan sta je er in je eentje en ik denk, ja wat moet je nou? Ik heb gewoon mijn uh, zonder gezet en ik heb uh, een jaar later mijn winkel te koop gezet. Het heeft twaalf jaar geduurd. <laughs> en op een gegeven ogenblik, uh, toen had ik een koper en ik uh, yes, dat gaat hem worden. Dus ik heb mij heel riant voorbereid. Ik heb... Uh, ik ben dus eerst even een beetje vakantie genomen, toen heb ik de winkel opgeruimd en toen zei ik van jongens, nu is het voor mijn tijd en nu ga ik vakantie vieren. En dat is nog steeds gebeurd. Ja. En wat, wat en, betekent vakantie vieren voor jou? Nou, dat is dus uh, s morgens gewoon lekker relaxed uh, opstaan. En, uh, en dan gewoon je dag indelen. En uh, ik heb heel veel gefietst en heel veel gelopen. En dat doe ik nog trouwens. En uh, ja, af en toe een biertje drinken en een beetje sociale contacten zoeken. En, uh, en dan is hier eens naartoe en dan is daar eens naartoe. Toen heb ik nog een hele tijd gewerkt bij uh, Joey te slagen Ja, in de Haltestraat hè? In de Haltestraat, ja. Ja. En daar ben ik dan vanwege de corona maar mee gestopt. Want ik vond het een beetje eng allemaal met die corona. Ik denk dat doen we maar even niet. Nee. En uh, ja, nou ja goed. En voor de rest, uh, ik, uh, ik moet zeggen, het is een heerlijk leven zo. Ja. Nou, ja. ik, ik, ik denk dat je jezelf gelukkig mag prijzen dat je het op deze manier hebt op kunnen pakken. Want dat ja. is niet iedereen gegeven om het op deze manier te doen natuurlijk. Nee, maar weet je wat het natuurlijk wel is? Je bent natuurlijk altijd ondernemer geweest. Oh, ja. En je hebt altijd natuurlijk uh, moeten ondernemen en je tijd invullen. En dat is natuurlijk nu eigenlijk hetzelfde. Alleen nog op een andere manier. ja. Um, dat, dat oude pand uh, van je, van de slagerij, wat, wat ja, gaat daar ja. nu mee gebeuren? Want ik... Daar komen dus uh, appartementen in. Ja. De nieuwe eigenaar die gaat er appartement in bouwen. Die is nu bezig met vergunningen en dat soort dingen. En uh, nou ja en tekeningen en delen gebeuren. En het is natuurlijk van binnen al helemaal kaal. Het is helemaal gesloopt. Ja. En uh, de muren die staan er eigenlijk alleen nog maar. Dus, ja, voor de rest is het niet veel meer. Ja, dat zie je uh, niet aan de buitenkant. Hoor. Aan de buitenkant denk is... je dat er helemaal niets gebeurt achter dat... Uh... Ja, de, dat klopt. Ja. Maar van binnen is er natuurlijk wel degelijk veel gebeurd. Want het was natuurlijk een heel groot pand en uh, ja, de ramen zijn dichtgeplakt en uh, dus, daar zie je niks. En voor de rest is het uh, boven is het helemaal kaal en beneden is het uh, voor de helft kaal. Ja, Had je niet zoiets Want, van uh, als ze er appartementen in gaan bouwen... dan wil ik eigenlijk wel een appartement daar hebben om uh, te gaan wonen? Uh, nou, daar heb ik wel over nagedacht, maar ik weet niet of ik dat wil. Ik heb nu een heerlijk appartement in, uh, in de Nauwinlaan... In het oude hitgebouw. Oh ja. Dus een camera uh, appartement. En ik zit er driehoog. En ik zit op het puntje. Ik kijk op de school. Ik kijk op de... Uh, ik heb al net iets idee dat ik midden in het bos zit. Met al die bomen die hier staan. En uh, nou, helemaal gezellig. En hetjes in de tuin beneden. Nou, wat wil je nog meer? Ja, het is natuurlijk een prachtige plek daar. En, Zeker. En het is natuurlijk een heerlijke plek. En ja. uh, je zit uh, drie minuten van het dorp af. Ja, fietsafstand, uh, uh, ook nog loopafstand ook als dat zou moeten? Ja, nou lopen ook, want ja, uh, natuurlijk lopen het ook heel veel. ja en, uh, en ja, dus dat is toch prima. Kijk, ik uh, doe dus nu ook heel veel fietsen en vooral in die coronatijd... ...geen nog eigenlijk meer wat fanatieke fietsen, want ja, je kon natuurlijk nergens naartoe. Nou, dan ga ik uh, 40, 50 kilometer fietsen op de dag. En dan s'avonds, als ik dat gegeten heb, dan uh, ging ik even een rondje boulevard lopen. En, en, en ga je als slager wel zelf koken? Of zeg je van, nou, uh, dat heb ik afgeschaft? Want dat keukentje is in de, in, zijn die in die appartementen niet zo heel erg groot, hè? Nee, het keukentje is een beetje klein. Maar uh, het valt wel mee, hoor. Ik heb daar natuurlijk een koelkast staan en ik heb nog een extra slaapkamer. En uh, die gebruik ik ook nog een beetje voor koukast. Uh, dan staan dus ook nog spullen. Dus wat je niet nodig hebt, staat in de andere kamer. En wat je wel nodig hebt, staat in de keuken. Ja. Nou, er staat natuurlijk een ijskast en een vaatwasmachine. En ik heb natuurlijk allemaal spullen meegenomen. En, uh, een nieuw aardig blad zit erop. En ik uh, moet elektrisch koken. Ja. En dan moest ik even een wenning begin, Maar dat uh, gaat helemaal prima. En voor de rest, ja, ik heb alles om de hand. En de muren daar vol met gereedschap. En nee, hoor, dat, dat gaat prima. Ik, uh, ik kan het wel mannen zo in dat uh, kleine keuken. Helemaal gezellig. Maar ja, je bent natuurlijk een publiek figuur geweest uh, als uh, slager. Hè? Want je had ja, ja. ontzettend ja. veel vrienden, denk ik, had je. Ja, dat is, uh, dat is inderdaad zo, want je kan niet in het dorp inkomen of je denkt, hé hey Kees, hoe is het? en Nou ja, dan heb je natuurlijk allerlei uh, verhalen weer en uh, praat je zus en praat je zo. En uh, onder andere dan uh, ben ik de hele middag in het dorp. Ja, als je het dorp ingaat, dan, uh, dan heb je een ja, soort spreekuur zeg maar onderweg. Ja, dan heb ik gewoon... Uh, <laughs> dan, uh, dan denk ik op een gegeven moment, denk, nou, ik geloof dat ik andersom weer gehouden heb ja dan kom je niet tegen, niet tegen en dat is natuurlijk helemaal goed. En ja, maar wel heel, heel de... leuk natuurlijk, Kees. Dat je, ja, het is heel leuk. Je ja. kan op ja. elk terras gaan zitten in het dorp en het is ja. altijd goed, want er is altijd wel iemand die je kent uit je klantenkring ja. Ja, ja, ja. en waarmee je een praatje kan maken en een, een drankje kan drinken. Dat, dat is natuurlijk ook zo. Kijk, en ik heb natuurlijk uh, best wel een babbel. Dus dat is uh, helemaal geen probleem. En uh, je kent iedereen en je, je, je praat ook. En uh, je praat natuurlijk ook, ook met ondernemers over de Halterstraat en over het Zandvoort. En ja, ook, wat vind je uh, daar nou van, van die Halterstraat? Uh, nou, aan de ene kant uh, vind ik het... Uh, Oké, okay. aan de andere kant had ik het liever iets anders gezien in mijn, uh, uit mijn situatie toe. En dat zal ik je vertellen. Ik heb natuurlijk 40 jaar met het beltje gehad. En ze zijn natuurlijk altijd bezig geweest om de Houtenstraat af te sluiten. Maar het probleem is natuurlijk ook, de Houtenstraat is een doorgaande weg. En uh, er is eigenlijk geen alternatief. Want als je natuurlijk buiten omgaat, dan rij je eigenlijk alleen maar rondjes. Ja. Want de straatjes die waar je in kan, dat loopt allemaal dood. Of het is allemaal smal, of het is, uh, dat is nodig niet uit. Dus uh, die straat is natuurlijk vanuit het centrum altijd bereikbaar. Van zuid tot noord. Ja. En die kan je dus eigenlijk niet afsluiten. Maar uh, gezien de horeca uh, mag je dat s'avonds best wel doen. Ja. En ik heb altijd gezegd van jongens, zes uur. Dus nu is vijf uur, want ik had altijd een beetje wisselgoed mee. Eh, dan kon je onderhandelen en dan kwam dat altijd wel weer goed uit. En nu wilden ze natuurlijk in eerste instantie twaalf uur, nou dat vond ik helemaal niks. En nu de drie uur, ja, nou ja, gezien met de coronasituatie, dan dus zeg ik, nou ja, nou, oké, okay, prima. We mogen ook wel eens wat extra's hebben en doen wij iets minder en jullie iets meer. Ja. Dan moet je eruit komen. Eh, maar ik had het liefst dus uh, vijf uur gehad. Dat zou een en prettige dat, tijd zijn geweest. Dat zou eigenlijk voor mij, dan zou ik, daar zou ik meer vrede mee hebben, laat ik het dan zo zeggen. Ja, ja en maar nu door die coronasituatie, dan denk ik van, nou ja, goed, oké. Okay. En dan hebben we ook wat extra's. En ik moet zeggen, het ziet er prima uit. En als je s'avonds door de straat uh, rijdt of loopt dan, want je mag natuurlijk niet meer fietsen. Nee, noemen. dat is nog wel een uh, dingetje. Er zijn een heleboel ja, mensen dat die is... dat nog niet zo goed gesnapt nee. hebben, volgens mij. Nee nee, nee, nee, nee. Maar ja, goed. Dat is een kwestie van uh, gewoon even je open. En dan weet je dat dat niet kan. Ja. Nou ja, het is ook een kwestie nee. van handhaven, volgens mij. Want ja, al, ook wel, ja. Ook al, daar zou wel van. iets meer uh, op mogen gebeuren, volgens ja, in mijn idee. En dan is het, moet ik zeggen, dat is toch wel gezellig. En als het een beetje knap weer is, dan is het, ziet het er allemaal heel leuk uit. Want gisteren, als ik nog in de auto staat en denk ik, ja, dat ziet er best wel gezellig uit. Pressie vol, geen auto's in de straat. En iedereen kan lopen en dan is het ja. toch wel een, wel een uh, heel goed idee. En, uh, en daar heb ik ook nooit geen moeite mee gehad hoor. Dat was nee. altijd goed. Maar alleen als, ja de sluitingstijd op de dag. Ja, je moet natuurlijk ook met de andere winkels rekening houden. Ja, dat we, is wel waar. Er zijn natuurlijk een aantal winkels die, uh, die zijn tot zes uur open. En uh, ja, uh, ja, ja, ja. Als, als je dan vanaf drie uur uh, niet meer uh, met je auto er doorheen kan om je boodschappen te doen. Ja, ja. ja dus, uh, Dat is een beetje jammer. En ik uh, vind eigenlijk wel dat de mensen dus uh, veel meer zelfdiscipline moeten hebben. Men moet dus niet alles maar laten leiden. Je moet dus gewoon de situaties bekijken. Maar mensen die zijn allemaal afhankelijk van auto's, zijn allemaal afhankelijk van alles. Maar. Ja, je kunt je auto dus in de garage zetten, je kunt je auto op een parkeerterrein zetten en je kan lopen. Ja. En lopen zeker. is goed voor de mens. Absoluut. En dan kun je ook je boodschappen doen. En als je dat niet wil, dan moet je zorgen dat je voor drie je boodschappen doet. Nou ja, dat is het hè. Het is een kwestie nou, van gewoon rekening uh, ermee houden en dan, nou, nou, nou, nou, ja, dan moet het ja. te doen zijn. Ja, ik wil ook een beetje oproepen naar de luisteraars die zitten te luisteren, dat ze dus als ze dus problemen mee hebben met die, met die haldenstraat, doe alsjeblieft je boodschappen voor drieën. Ja. Dan heb je helemaal geen probleem. Nee, en anders dan, dan heb je misschien wel iemand in je omgeving... die uh, boodschappen voor je kan doen. Als dat voor ja, jou een ja. probleem is, dan, uh, dan zijn daar ook wel mogelijkheden. Ik weet er zijn wat er, er ook mogelijkheden. Ik bedoel, dat is, uh, is, uh, is allemaal op te lossen. Ja. Kijk, in de, in de eerste weken van die corona heb ik uh, geen boodschappen gedaan. En toen kwamen de boodschappen weer thuisgebracht. Ik denk, ik ga niet uh, in die winkel staan. Nee. Ik, uh, ik heb daar dus afscheid van genomen die, die, die paar weken. En, en hoe heb je ik, dat opgelost? Hoe, hoe werden die boodschappen dan gebracht? de... Ik, mijn kinderen deden boodschappen en Joey kwam het vlees brengen bij me en dat ging allemaal prima. Ja. En dat was uh, heel goed. En, maar ja, op een gegeven moment, dan heb je dat ook al weer weg, want het is natuurlijk uh, uh, ja, uh, allemaal een beetje slapper geworden en uh, de besmetting in Zandvoort viel er wel mee. Dus en als je zo maar een beetje afstand houdt en je gaat niet te dicht bij de mensen, en je zorgt dat je zelf gezond blijft. Want je moet jezelf ook controleren. Ja. Zeker. Nou, dan gaat het gewoon goed. Dan ja. gaat het gewoon goed. En uh, niet, uh, niet gaan lopen heulen met elkaar. En, want je weet namelijk niet of de een of de ander besmet is. Nee, dat kan je als de neus niet zien, dat klopt. Dat kan je niet zien, dus dat moet je, dat moet je natuurlijk allemaal gewoon uh, zelf... Uh, maar wat vind je van die mondkapjes om bijvoorbeeld boodschappen te doen met ja, een mondkapje op? Ik, uh, ik vind het natuurlijk helemaal niks, maar het is natuurlijk wel zo, als je daar natuurlijk dus die corona mee kan bestrijden, dan is het een goede zaak. Ja. En als het zo is, dan is het zo. En dan doe ik het ook. En als iedereen het doet, dan is er niks aan de hand. Ik, ik, ik, ik heb gisteren toevallig van... voor het eerst boodschappen gedaan met, uh, met een mondkapje op. En ja, uh, ja het, het is inderdaad even wennen, maar het is niet echt een probleem, uh, moet ik zeggen. Nee, nee, het is niet een probleem. Het nee. is een beetje een gek uh, idee om dus uh, te doen. Maar ja, als de mensen naar Azië gaan op vakantie... Ja, dan heb je en, geen keus. Het, zien, dat doen ze allemaal in motorkapjes op. Ja. En dan is het al de rest is het al jaren zo. Ja. En als je in Amsterdam kijkt, zie je die ook met kapjes lopen. Ja. Dat, dat was vorig verleden jaar al. En dan soms de eerste keer denken van nou we hebben het overdreven. Maar ja, als je het dus even nadenkt, dan is het eigenlijk best wel logisch. Ja, precies. Ja, ja. want we hoeven niet altijd maar met iedereen, uh, iedereen uh, in, in, in, in de koeklaas erom. En als de jongens die dus een beetje uh, wat gedronken hebben, ja dan, dan kijken ze ook van nou allemaal niet. Ja, nee. dan is het best wel een beetje vies. Ja, het, is eigen, het is het is je eigen bescherming, hè? Dus het, het, het is niet, Je moet het los zien van, van eigenlijk van alle dingen, maar alleen kijken ja, naar jezelf. Ja. Jij wil zorgen dat je niet besmet raakt. En als daar dan een mondkapje voor nodig is, dan, zal, dan zeg ja, ja. ik vooral doen, vooral dragen. Ja. En, en nou ja, goed en handen was altijd handen was ja. Maar kijk gezien uit mijn vak. ...was je gewend altijd je handen te wassen... ...en te ontsmetten, dat deed je ook al... ...want dat was standaard in ons bedrijf... ...en dat is natuurlijk bij de meeste bedrijven zo... ...maar ja, weet je wat het is? En dat kan ik ook wel even zeggen... ...dat is, uh, dan kom je dus... ...bijvoorbeeld dan ga ik even naar het casino... ...hier op de Ja. ...prima, dus alles is perfect geregeld... ...het is dus clean, het is dus schoon... Dit, dit, dit. ...maar dan gaan die mannen een plasje doen... ...en dan, uh, dan hebben ze dat gedaan... ...en dan lopen ze weg... En dan pakken ze alles bij de leuning en de kappen ja. van de deur. Geen handen wassen. En dan, ja, kijk, en daar gaat dat is nou juist het grote probleem. Dat gaat het fout. Ja. Kijk, en ik dat doe... Is eigen verantwoording mijn... wel, hè, vind ja. ik. Ja, ja, ja zeker. Is... Maar ik doe altijd mijn handen wassen. En ik doe met mijn, mijn elleboog, druk ik die deur open. En ik pak de leuningen niet aan. Nee, heel verstandig. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, kijk, zeker, zit zeker. Dat nou ja, ook goed. Allemaal dingen, daar heb je gewoon mee te maken. Ja. Maar ik ben blij dat jij gezond bent en dat je gezond kan blijven. Ja, ik, en uh, gezien je in. activiteiten <laughs> blijft dat ook zo, uh, Kees. Ja, ja nee, maar zo is het ook gewoon. Ja. En voor de rest, ja, voor de rest uh, vermaakt ik maar bijzonder. Dat is, uh, ja, heel dat fijn is om goed te goed, horen. Ga nog twee dagen naar de sportschool en uh, zeg, je, je, je dan, bezig. ga je ook nog sporten? Ik zeg, ja. Ja, jongen, zeg ik, uh, ik wil tot de laatste snik, wil ik fit blijven. Ja, je moet minimaal honderd worden hoor, vind ik. Dat heb je verdiend. Ja, 100, ja. Daar, daar ga ik voor. Okay. Kijk, ik heb mijn meisje vroeg moeten missen, maar uh, ja, ik wil het nog wel even een, een tijdje door hier hoor. Nou, en ik, uh, geniet van, ik geniet van mijn kinderen en mijn kleinkinderen en dat is natuurlijk ook helemaal geweldig. Kees. Ik ja. uh, weet dat je, je kan tot twaalf uur of nee, je kan tot één uur doorpraten. Want dat is geen enkel probleem voor jou. Ja, ja, ja, ik ik uh, dank jou voor het gesprek en uh, ik helemaal wens goed. je heel veel plezier in het dorp. En we komen elkaar vast en zeker tegen. En dan kunnen we ja, ja. of een drankje drinken of we goed elkaar even. En praten we even verder dan. Ja, nee, maar dat is ook zo maar het is helemaal goed. Ja, maar zijn maar gezellig. Fijn weekend ja, gewenst. En... Ja, en, en ik wens Sandvoort uh, heel veel uh, genoegen met het komende, uh, de komende maanden voor het seizoen. Ja. En dat we dus, uh, dat we dus uh, goed door kunnen komen. En ik moet ook nog een compliment geven aan Bas. Dat hij dat allemaal zo verschrikkelijk goed uh, opgepakt heeft met zijn strandtent. Helemaal goed. We, ja, we, we dus geven het bij is, deze door. Ja, oké. Okay. Tot horens tot, en tot ziens. Ja, tot dag Kees. Ja, oké, okay. dag. Ja, daag, daag. We gaan luisteren naar de Dutch Rhythm, Steel en Showband January, February. Wij zijn uh, terug bij Goedemorgen Zandvoort. En als het goed is hebben we aan de telefoon uh, meneer Bruno Bouwberg-Wilson van de fractie OPZ. Ja, dat is wat mij betreft helemaal goed. Goede, goedendag. Goedendag. Ja, ik zeg steeds goedemorgen. Maar ik ben zo gewend dat we in de ochtend uitzenden. Het is natuurlijk goedemiddag. Ja. Excuses. Oftewel, goedemorgen Zandvoort, goedemiddag. Juist. Correct. <lacht> ja, ik... Uh, ik heb hier in mijn hand uh, de brief uh, aan het college... of tenminste een brief, ik weet, ik weet niet of dat een brief of een mail is uh, die gestuurd is... Um, over uh, ja, de vragen die van bewoners zijn gekomen over een structurele oplossing... Uh, voor de problemen met uh, ja, allerlei uh, parkeerproblemen en allerlei andere dingen. En daar vraagt u aandacht voor... Uh, ik heb gezien dat er op het, plein, op het Badhuisplein ondertussen wel een plek is gemaakt om fietsen neer te zetten. Ja, je zou kunnen zeggen dat er misschien uh, op allerlei vlakken wel aandacht was voor dit, uh, voor dit probleem. En dat de brieven van bewoners, waaronder ook de eentje van Ben Zonneveld, elkaar gekruist hebben. En ook inderdaad dat Badhuisplein nu, waar het betreft betreft voor voorgenomen... Nieuwbouwplannen voor Corendon, dat daar op die plek waar allemaal zelden en liggen, dat daar dus nu een fietsenstalling is ingericht. Ja. Nou, dat is in ieder geval een, een goede ontwikkeling zou je kunnen zeggen. Ja. Waar de bewoners in ieder geval aandacht voor vragen is, dat er uh, qua gedrag van mensen op de bouwvaart met fietsen en scooters en als wat iets meer zei, dat daar in ieder geval naar hun idee wat betreft aan, uh, handhaving wel het nodige ontbreekt. Ja. En dat is merkwaardig. Want als je kijkt naar hoe dat was voorgenomen in het gemeentelijk beleid... Nou, dan staan daar toch hele behartelswaardige dingen in. Um, bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat, en dat doe ik uit het Integraal Veiligheids- en Handhavingsplan. Als het gaat om fietsen en rijden in het verkeer... en dan citeer ik maar even... het tegengaan van overlast door de zaakjes bromfietsen... en voetgangersgebieden en het handhaven op overtreding van inrijverboden... het gaat... Hierbij gaat extra aandacht uit naar het voethangersgebied in het centrum en de boulevard. Nou, ja. als je dan kijkt naar de brieven van de bewoners, dan constateren zij dat niet. Nee. En dat, dat is natuurlijk uh, ja, eigenlijk wel bijzonder te noemen, want uh, is er een tekort aan handhavers? Nou precies. Wat zou het zijn? Ja, precies. Dat is een begrijpelijke vraag die ook natuurlijk door de brief bij nemen aan de hele raad zal zijn opgeroepen. En als je dan vervolgens kijkt naar de stukken die wij hebben en je wil een vinger achterkrijgen van hoeveel handhavingscapaciteit hebben we nou op de verschillende delen waar we op ons richten, ja, dan kun je dat eigenlijk niet vinden. Je vindt wel... Algemene doelstellingen, die staan er wat mij betreft in allerlei stukken, zijn die terug te vinden. Je kunt natuurlijk in de programmabegroting best bedragen vinden die we aan handhaving besteden. Dat is op zich uh, ook geen kleine bedragen. Als je parkeren, handhaving, openbare orde uh, enzovoort... ...en ook nog een beetje overig bij elkaar optelt, dan kom ik in ieder geval aan ruim een miljoen euro... Um, dan, dan heb je wel zwaar de indruk van een totaal, maar je hebt niet de indruk van waar zit hem nou de effectiviteit van die handhaving waar het betreft de onderdelen waarop die handhaving dan uh, vorm moet krijgen. Ja. En als je dan de brief van, van Ben Zonneveld uh, leest, dan komt hij min of meer tot de conclusie dat we één koppel handhavers per dagdeel hebben van twee man. Nou, en op het moment dat dat zo zou zijn, ik, ik weet niet of dat klopt, dan zou ik zeggen, nou, dan is dat toch wel Iets waar je misschien nog eens over moet nadenken of dat wel voldoende is. Kortom, wij hebben denk ik hierover wel nog het een en ander met elkaar aan verduidelijking af te spreken. Dan is het vervelende, over dit onderwerp kregen wij begin van dit jaar in april 2020 een brief van onze burgemeester Molenburg. Waarin hij zei, ja, in het eerste kwartaal van dit jaar er zou een geactualiseerde handhavingsbeleid in de raad komen. ...voor wat betreft de handhaving in de fysieke leefomgeving. En dat gaat niet lukken, dat wordt het laatste kwartaal. Nou, mogelijk kan dan wat er aan bewonersbrieven naar ons toekomt... ...mooi als een basis dienen voor uh, een verdere overleg daarover. Ja. En dat lijkt heel, heel erg nodig, want kijk op het moment dat je niet heel snel iets kunt terugvinden... ...om te, oké, okay, dit doen we daarvoor, dat kost zoveel en zo effectief zijn we erin... ...ja, ja dan, dan, dan, dan, dan markeert er iets, heb ik dit druk. Ja, ik, ik, heb het, ik heb de indruk, uh, als ik zo in het dorp kijk... dat er voorheen zeg maar, veel meer mensen rondliepen... die uh, konden opletten op allerlei situaties. Ook later, hè, dus in, in de avond. Uh, bedoel, er werd uh, s'avonds om half elf ook nog uh, uh, geserveerd... en uh, werd er ingegrepen op situaties. Maar ik zie dat nu niet... En zeker niet ja. op de boulevard. En je, je zou eigenlijk gezien de activiteiten zowel in het dorp als op de boulevard... tegelijkertijd daar mensen moeten hebben die heen en weer over die boulevard kijken. En opletten op vooral fietsers natuurlijk. En, en ook bromfietsers die daar overheen scheuren zonder dat ze tegengehouden worden. En hetzelfde geldt in de haltestraat, Want ook daar wordt gewoon na de afsluiting van de haltestraat uh, uh, op de dagen dat dat zo is. Gewoon gefietst en gewoon met bromfietsen gereden. Ja, ik denk dat je wat je kunt constateren... dat is dat wij met z'n allen toch uh, uh, een hekel hebben aan regels. In ieder geval als we er ons aan moeten houden. Ja. Dat, geldt op, dat geldt op elk vlak. En we hebben er ook een hekel aan als er op gelet wordt. Maar het ja. is wel heel erg nodig. Ja, en, dus, klopt. en daar lijkt het wel erg aan te ontbreken. Het is natuurlijk wel zo dat er ook... Wel uh, controle plaatsvinden wat je niet misschien zo 1, 2, 3 in de openbare ruimte ziet. Want we hebben onze handhavingstaken verdeeld over politie, bijzondere opsporingsambtenaren en de omgevingsdienst Eimond. Um, uh, en, en daar zou je ook eens naar moeten kijken, hoe moet dat nou met die effectiviteit van handhaving op straat, ja. hè? heb je daar permanente surveillance voor nodig. Nou, als dat zo zou zijn, en ik heb de indruk dat dat zo is, dan heb ik de indruk dat er dan wel wat mannetjes bij moeten. Uh, overigens is het wel zo dat er uh, in 2019 wel wat capaciteit bij is gekomen, maar... Kijk, het is ook op het moment dat je natuurlijk iets in jaren hebt uh, laten gebeuren, ik noem maar eens even het fietsen en rijden met allerlei dingen over de boulevards ja. en in de straten die zijn genoemd. Ja, dan heb je dat natuurlijk niet met een paar uurtjes een keer op een enkel moment uh, in een seizoen uh, rechtgebreid. Dan heb je daar een gedurige en bestendige uh, inzet voor nodig, omdat... omdat uh, weer recht te breien en heb je ook handhaving nodig niet in de zin van we geven waarschuwingen maar dan moet er ook een sanctie volgen ja. en ik heb de indruk dat wij erg als wij zijn en erg vriendelijk voor al de mensen die we hier graag weer ontvangen maar dat we op het moment dat ze zich meer dragen niet altijd daarop de juiste wijze op reageren op een gegeven moment moet echt dat ik op stukken beleid zijn. Ja, en dat spreidt dat, dat zich door het dorp, hoor. En dan weten mensen echt wel van... oh ja, dat moeten we niet meer doen. Want uh, Pietje en Marietje hebben een bekeuring gekregen. Dus ik denk nu wel twee keer na... Voor dat ik dat ook ga doen. Dat werkt. In het, lijkt, het lijkt dat dat nodig is om het gewenste gedrag uh, te, te bereiken. Ja. En het lijkt er ook op dat je dat met een vriendelijke benadering... dat je dat daar niet helemaal goed mee redt. Maar of het zo is, dat moeten we maar eens van de professionals horen. Ja. Uh, ik, ik denk dat we met des te veel... Uh, uh, munitie zou je kunnen zeggen geven de bezorgdheid van de burgers. Uh, de discussie kunnen voeren in het vierde kwartaal. Maar ik hoop dat ze vooruitlopend op ook wat meer duidelijkheid gaan krijgen over waar zijn we nu mee bezig. Hoeveel mensen hebben we daarvoor beschikbaar. En hoe effectief kunnen we zijn met alle doelstellingen die keurig op papier staan. Maar waarvan je je afvraagt of die wel zo... Uh, allemaal wel gerealiseerd worden. Ja. Nou is het zo dat er ook nog een bericht was geweest... over uh, uh, coronabesmettingen van handhavers. Uh, later is dat ja. weer uh, zeg maar teruggetrokken... in de zin van dat men heeft gezegd dat dat niet zo was. Of in ieder geval uh, daar geen beperking op schat. Want zou dat invloed gehad kunnen hebben... op de aantal mensen die er hier uh, in het dorp als handhaver rondlopen? Nou, dat is mogelijk best een, een tijdelijk effect geweest. Het is inderdaad zo, dat heb ik ook uit, uit de, de berichtgeving opgemaakt... dat er zes eh, boa's eh, in onze regio eh, in quarantaine hebben gezeten. Um, overigens zijn die, uh, is die capaciteit deels uh, aangevuld met... Uh, BOA's vanuit de regio. Dus ja, het is wel handig om in dat verband samen te werken. Want we kunnen elkaar helpen als het nodig is. Uh, maar dat dit uh, mogelijk een effect zal hebben gehad. Wat mede aanleiding was tot het schrijven van brieven. Dat, dat kan niet worden uitgesloten. Maar ik moet eerlijk zeggen dat... De ervaringen die ik ook, ook persoonlijk kan waarnemen. Ik woon direct aan de boulevard in het flatgebouw Roetondo, dus ik heb daar een mooi uitzicht op. Ja, dan, dan is dat toch iets wel van een veel langere termijn hoor, dan ja. van, die, van die quarantaine tijd van de boa's. Ja, ja het, is, het is haast alsof ze zeg maar, uh, het niet aandurven of aankunnen om te reageren op bepaalde situaties, omdat ze zich kwetsbaar uh, voelen. En uh, ja, ze staan natuurlijk ook wel een klein beetje in een wat kwaad daglicht, uh, de handhavers. Hè. Die hebben natuurlijk niet een, een, een fijne naam, want mensen vinden dat allemaal maar gedoe. Uh, aan de andere kant, uh, is het nou juist nodig dat er daadkrachtig gereageerd wordt op mensen die dingen doen die gewoon niet mogen? Nou, wat dat betreft zitten we ook, zitten, maken we het onze boa's ook niet makkelijk. Uh, als ik gewoon kijk naar hoe dat is geformuleerd in het, uh, in het uh, uh, in, bijvoorbeeld ook in de laatste programmabegroting, dan staat daar het volgende. Politie en andere handhavers hebben ook een gastheer of gastvrouwrol richting bezoekers van Zandvoort. Samen met horecaondernemers willen we zorgen dat zij overlast en overdreveningen, zoveel mogelijk met zachte hand kunnen oplossen. Ja, en we kunnen samen constateren dat wil het voldoende effectief zijn, dan heb je inderdaad, kun je beginnen met de zachte hand, maar dan moet ook, op een zeker moment toch ook, ook echt wel die harde hand volgen. Ja. En ik ben een beetje bang dat dat, uh, dat die beide doelstellingen elkaar wat in de weg zitten. Ja. Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat als je bijvoorbeeld handhaaft in de Halterstraat en je kijkt naar uh, fietsers. dan kan ik me voorstellen dat als er een, een Duits sprekende persoon uh, die Halterstraat infietst. en zich niet realiseert dat dat echt niet mag. dat je daar dan anders op kan reageren dan wanneer je een Zandvoorter. en meeste, hè, je kunt vragen van goh, kunt u uh, uw ID laten zien. en dan zie je dat iemand een Zandvoorter is. nou dan weet je dat hij weet dat hij daar niet mag fietsen. Punt. En dan kun je daar misschien ook wat strakker op reageren gelijk. Nou kijk, dat is natuurlijk het voordeel op het moment dat je uh, boas rond hebt lopen... die uh, een beetje bekend zijn. in de, ja. uh, in de in, in, Want dan, dan ken je je pappenheimers en dan weet je wie, wie je wel en wie je niet... Uh, bekendheid met de situatie kunt uh, veronderstellen. Ja. Nou ja, uh, er is nog uh, wat te doen. Uh, nou is deze brief gesteld op 3 juli, jongstleden. Uh, wanneer uh, denkt u daar reactie op te krijgen? Nou ja, goed, we zitten natuurlijk midden in vakantietijd. Uh, we hebben intussen twee vragenbrieven richting het college uh, gezonden. Uh, ik heb in ieder geval van één, dat is de eerste brief, daar hebben we al een tussenbericht opgevangen. Uh, een tussenbericht omdat namelijk nog niet alles is op, uh, beantwoord is, wat aan de orde is gesteld. Maar in ieder geval is daar wel... Gewacht gemaakt van het feit dat er uh, voor uh, handhaving, ik uh, bedoel de, de, de, de, de parkeerhandhaving, even preciseren, uh, dat daar een uitbreiding heeft uh, plaatsgevonden uh, voor de weekenden en op uh, drukke, warme dagen. Ja. Waardoor er vrij, tijd vrij komt voor handhaving om meer tijd te besteden op de thema's die veel overlast. Mooi, uh, uh, ja. ...mensen brengen zoals Van fietsen en rijden het verkeer op de boulevard. Ja. En men zegt ook in, die, in datzelfde tussenbericht... ...dat ook de politie actief bezig zou zijn om de geschetste problematiek op te pakken. Nou, dat zou heel welkom zijn. Ja, zeker. Want met name van de politie heb ik heel geschetst ...de laatste tijd bijzonder weinig gezien. Als ja. uh, ja. uh, het de gewone surveillance betreft. Hè? Ja, ja, ja. Uh, want ja, dat is nauwelijks het geval, hè? Dat vind ik eigenlijk. Nou... Um... Ik denk dat ze we zich wel van doordrongen moeten zijn dat er juist in deze periode, waarin het heel druk is, uh, geacteerd moet worden. Dus ja, dat kun je dan niet vooruitschuiven tot na de vakantie, want dan is het voorbij. Dus uh, hopelijk uh, wordt daar uh, iets positiefs uh, meegedaan. Nou, daar reken ik ook. Bovendien die verwachtingen die worden ook gewekt, want men zegt ja, we zijn uh, van plan om binnen twee weken uh, volledig gebandt te worden. En uh, de suggestie die de bewoners hebben gedaan uh, tot een gesprek met de gemeente, dat lijkt degene die dat heeft beantwoord een goed voorstel. En wij gaan op korte termijn een afspraak maken met de bewoners om dat gesprek te hebben. Nou, dat nou, dus lijkt me helemaal fantastisch. Beginnen. Ik uh, zeg, er komt een vervolg op dit gesprek. En uh, ik hoop dat we u dan weer mogen benaderen. Vanzelfsprekend. Ja, hoor. Ik wens u een fijn weekend en uh, ik bedank u voor dit gesprek. En tot de volgende Bedankt, keer. Okay. Tot ziens, tot de volgende keer. Nou hoor, uh. Ach, we gaan luisteren naar Roxy Music. Love is the drug. Limbo down, the lost embrace, i stumble around. I say, Go, she says, Yes, dim the lights, you can guess the rest. Oh, catch that but Love is the dog, I'm thinking of. Oh, can't you see? Love is the dog, gotta I'm fucking me. Telefoon Joke Bijs. Klopt, Irene. Goeie Goedemiddag. Goedemiddag, Joke. Fijn dat je aan de telefoon uh, kan komen. Ja, het Juttersmuseum. Ja. Dat is even anders. Dat is zeker anders, ja. Wij hadden 12 maart... hadden wij nog 100 kinderen binnen... van de oranje school En op 13 maart waren we dicht. Ja, bizar. Ja, bizar. Tot 1 juni. Ja. Uh, ja, bizar. En toen hebben we, zijn we gaan draaien, alleen even de zondagen. Nou, met de voordeur, achterdeur, ontsmetting, lopen... Ja, want er, het, het is, maar... is natuurlijk een vol museum ook. Wat zeg je? Het is een vol museum, ja, dus je, je moet voelen, je dan... moet beleven. Ja, ja, ja. En er konden maar meer, nou ja, meer dan tien mensen niet, dus ze stonden bij de deur, één met de voordeur, één met de achterdeur... ...met een kaartje, met een je bewijs dat je erin kon. En het leven erin. En mensen die dan toch wilden zeggen Ja, u moet toch even wachten. Gaat u even een kopje koffie drinken of zo. Want het museum is er gewoon vol. Ja. Ja, dat is een gedoe. is een gedoe. Ja. ja. Maar goed, buiten het museum zeg maar dat uh, mensen komen kijken. zijn er natuurlijk ook heel veel andere activiteiten van het museum. die niet door kunnen gaan. Ja. En, en die niet meer werken nu. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Nou ja, we hebben normaal altijd. de IVN... hè? Dat van die. van die. Uh, Natuuronderwijs, die hebben altijd een vaste dag bij ons en dan gaan ze zitten op het strand en dan komen de kinderen en dan zijn er work workshops en het is altijd ontzettend leuk, dus dat gaat niet door. We hebben vanaf 12 maart geen schoolreisjes meer gehad, nou dat is, dat is voor ons bizar, uh, want uh, mei-juni is altijd stampvol hier en uh, ja... Uh, verjaardags, de kinderen die verjaardags hebben, die graag hier willen vieren. Zo'n feestje gaat niet door. Bedrijfsuitjes. Dat is allemaal niet doorgegaan. Nee. En wij merken nu en, dat mensen toch een beetje bang zijn. Want normaal, ik werk nu hier, het is nu kwart voor één. We hebben nu zes mensen binnengekregen. En normaal is een zaterdag, zit je rond de honderd. En zondag ook. En nu zitten we op vijftig. Ja. Dus mensen vinden het ook een beetje eng. Ja, het heeft natuurlijk uh, uh, consequenties, ook uh, financieel. Uh, nou ja, in zoverre. Wij krijgen natuurlijk geen subsidie. Nee, dat wij bedoel bedrijven ik. Onszelf. Ja, dat, de, de pot is behoorlijk leeg. Ja, Mensen, we zijn afhankelijk van giften. En uh, ja, scholen, die doen altijd wel geld erin als wij schoolreisjes verzorgen. Ja. En andere activiteiten. Er komt echt geen dubbeltje binnen. Nee, nee. Hoe, hoe moeten jullie dat gaan opvangen? Ja, nou ja, we hebben een buffertje. We hebben een hele goede penningmeester. Dus die houdt echt de uh, vinger aan de, op de knip. En Maar uh, ja, we, we hebben gewoon nog een buffertje. Ja. Maar ja, vorige week uh, was de pomp van de aquarium stuk. En het was toen iets van 200 euro of zo, weet je. Dat, dat gaat, die kosten, die onkosten gaan door. Ja. Maar ja, goed, we redden het wel. En uh, uh, ja, we redden het wel. Nee. Ja, Wordt er en, nog gejutterd? Er wordt wel. Goedemiddag. Ik moet ik moet gedag zeggen. Komt u binnen. Welkom. Uh, ja, ik, ik jut er zelf niet hoor, maar uh, goedemiddag. Uh, ik jut zelf niet, maar er wordt nog wel gejutterd en er wordt ook nog wat binnen gebracht. Yeah. Want, o, o, o, o, hoe gaat dat dan? Ik bedoel, dat moet natuurlijk dan ook ontsmet worden. En dat moet allemaal ja, heel voorzichtig zeker. met handschoenen aan aangepakt ja, we worden. we hebben handschoenen, we hebben ontsmettingsmiddel. En we hebben natuurlijk heel de dokterspost is open. En die heeft zo'n automatische uh, handreiniger bij de voordeur staan. Oh ja. Dus dat is gewoon een gewoonte van de mensen die pakken. Die hoef je niet aan te raken. Je hebt meteen je spray... En, ja, in het begin hadden we natuurlijk ook een lijst... waar mensen zich moesten registreren oh, ja. Ja, ja. voor het geval dat. En dat ligt nu in de kluis, dat wordt gewoon vernietigd binnenkort. En daar hebben we geen last meer van. En, ja, het, is, het, is, uh, het is een beetje iedereen. Ja, ik kan me voorstellen. Maar we redden het wel. Ja, het is, is zo'n mooi stukje van ja, Zandvoort het dat als museum... Ja, het is prachtig. Ik moet zeggen ja, ik ben... dat, dat het nog steeds wel mensen zijn... die zich niet realiseren dat het er zit en waar het zit, ja. uh, die dus dat uiteindelijk dan wel vinden... en die dan daarover praten en zeggen van... ja, ik ben in het Juttes, uh, Museum geweest. Ja. Hoe leuk is dat? Ja. En, en ja. Hoe, wat, een, wat een bijzonder stuk. En dat ik dat nu pas ontdekt heb. Ja, klopt. Dus dat, ja, dat uh, wat dat betreft mag er nog wel wat aandacht aan besteed ja. worden. Denk ik. En, wat, en, en mag ik van de gelegenheid gebruik maken om te vragen aan mensen die een paar uurtjes over hebben per maand... Uh, meld je alsjeblieft aan aanspraak, het is zo leuk. Ja. En het is ook heel leuk om kinderen rond te leiden. En het is gewoon, uh, ja, ik, ik loop hier altijd te genieten hoor. Ja. En je hebt maar één keer in de maand, één keer in de drie weken, Dienstdag. ben je hier op een zaterdag of een zondag. Nou, ja, en vooral doen. kinderen zijn heel blij hè, die vinden het zo leuk hier. Wat, wat zijn de openingstijden van het uh, Juttes Museum? Uh, ze zijn woensdag open van 1 tot 4. En zaterdag en zondag van 12 tot 4. En voor BSO, we hadden nu. Donderdag hadden we uh, van Pippeloen. We gaan dus voor BSO's en andere dingen. Gaan we altijd extra open. Ja. Dus de bellen van. Jo maar daar kun je er rekening, extra... rekening mee dus, houden, hè? Tuurlijk. Een, ja. Dan gaan we open, dus we Zorgen dat er een jutter is. En, uh, dat is nooit op voor scholen Dan gaan we alle andere dagen open. Ja. Geen probleem. En als mensen vrijwilliger willen worden, dan moeten ze zich gewoon op die woensdag of op die zaterdag en zondag bij jullie aanmelden, gewoon naartoe naar gaan... en zeggen van, nou, hier ben ik ja. en ik, ik wil het doen. Ja, en het telefoonnummer is 5712221. 5712221. Ja, dat 023 is 023 uiteraard. Ja, maar dat uiteraard 023. Uh... Ja. En dat zouden we echt... Want we, we hebben natuurlijk... Het zijn over het algemeen wat oudere juttes. We hebben zelfs mensen bij van... Van 80, hè Geert verstegen. Ja. Weet je, die doet nog steeds te vissen. Dat kost hem hartstikke veel moeite... Maar die zegt, ik vind het wel zo leuk. Ja. Weet je, dus we moeten gewoon wat verjonging hebben. Ja, ja. Hey, en en wat, wat zijn de laatste bijzonderheden die er bij jullie binnengebracht zijn? Nou, op het ogenblik even niks. Nee, maar nee. ik bedoel, wat dan zeg maar nog opvallend is geweest, wat er binnen ja, een, is gebracht. Een, een, een, een paar hele hoge hakken. <laughs> die hadden ze achtergelaten op het strand. Die hebben ze achtergelaten op het oh, strand. Paarse, paarse hoge hakken, hier, Oh, geweldig, Geweldig. geweldig. Nou Joke, uh, wij uh, moeten nog een stukje van de agenda doen. Uh, ja. Wij wensen jullie heel veel sterkte en succes. Nogmaals, woensdag van 1 tot 4, zaterdag en zondag van 12 tot 4. Ja. Mensen kunnen zich melden bij 023 57 12 221 En wordt vooral vrijwilliger bij ja, het Goetheidsmuseum. Ja, fijn, dankjewel. Oké, okay, fijn weekend. En ja, dankjewel. Uh, tot fijn volgende weekend. keer. Doei, dag. Wij luisteren naar uh, T-shirt New Sexy Thing. We zijn bijna aan het einde en ik wil heel graag nog even de agenda doornemen met u. Uh, pluspunt, Dat is, de schilderclubjes zijn weer van start. En het is elke dinsdag van half twee tot half vier in Pluspunt Zandvoort Noord. En elke woensdag van half twee tot half vier... in de Blauwe Tram in het centrum van Zandvoort. Dan is er een cursus Kunstgeschiedenis in de Blauwe Tram... door Ariane Deligiani, als ik het goed uitspreek... op zondag 26 juli, 2 en 23 augustus en 6 en 27 september. Moet zich wel van tevoren aanmelden op de website van Pluspunt. Maar als u gaat naar www.pluspunt.nl vindt u alles daarover. Dan is er uh, Pride at the Beach nog uh, dit jaar het programma van 27 juli tot en met woensdag 29 juli. Het is kleinschaliger, maar minstens zo divers. Maar daar wordt zometeen nog even wat extra's over gezegd. Dan kunt u als u dit programma nog een keer wil horen naar uitzending gemist www.zfmzandwoord. vul datum en tijd in. En u kunt ons laatste nieuws volgen op de Facebookpagina ZFM Zandvoort, voor Houtkanaal 40 van Ziggo Text TV ook in de gaten. En daar kunt u ook luisteren naar de radio trouwens. Ik ga bedanken. Ik bedank Jelmer Koper voor de techniek vandaag. Dankjewel Jelmer. De muziek was in handen van Koordraaier, de redactie deze week Gert van Kuik en de presentatie... Irene de Jager. Dank je wel. Goed, ik geef nu even uh, het woord over aan Jelmer. En wij sluiten zo meteen af met een nummer die heeft hij bedacht Dus daar gaat hij alles over vertellen. Ja. Ik dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Fijn weekenddag. Ja, dank je wel. Uh, ja, in een tijd waarin acceptatie van uh, lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, interseksuele of queer mensen... nog altijd niet vanzelfsprekend is... In een tijd waarin geweld tegenover de lhbti plus gemeenschap aan de orde van de dag is. In een tijd waarin er LHBTI-vrije zones worden ingesteld in Europese landen. In een tijd waar een aanzienlijk deel van de Tweede Kamer schadelijke homogenesingstherapie gedoogt. In een tijd waarin mensen niet zichzelf kunnen zijn, hang ik de vlag uit. Speciaal voor hen de regenboogvlag. Voor de mensen waar ook ter wereld die worstelen met hun seksuele geaardheid voor de mensen die dagelijks te horen krijgen dat zij er niet bij horen... gewoon om wie ze zijn. Voor de mensen hang ik de regenboogvlag uit. De kleuren representeren diversiteit van de LHBTI-gemeenschap. Een gemeenschap van inclusiviteit. Een gemeenschap waarbinnen je zelf kunt zijn. Een gemeenschap die overal ter wereld strijdt voor gelijke rechten. Ook voor hen. In een tijd waar de viering van Pride anders zal gaan dan voorgaande jaren. In een tijd waar het nog steeds van belang is te vieren dat de LHBTI Plus-gemeenschap erbij, erbij hoort. Steun de LHBTI-gemeenschap, hang de Regenboogvag uit, juist nu. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say.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 meet sugar